Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Fabio Jacobsen, die gisteren in de ronde van Polen zwaar ten val kwam... heeft vannacht vijf uur onder het mes gelegen. Dat meldt het Poolse ziekenhuis waar de 23-jarige wielrenner gisteravond werd opgenomen. Vandaag wordt geprobeerd om Jacobsen te laten ontwaken uit zijn kunstmatige coma. Hij viel tijdens een massasprint nadat landgenoot Didden Groenewegen hem tegen de hek had geduwd. Bij zijn val zou het gehemelte en luchtpijp zijn verbrijzeld. Het lijkt erop dat de hersenen geen schade hebben opgelopen. In Beirut kan het Nederlandse zoek- en reddingsteam beginnen met het zoeken naar overlevenden na de verwoestende explosie van dinsdag in de haven van de stad. Vannacht zijn de 64 reddingswerkers en 8 honden aangekomen in Libanon. Ook andere landen hebben hulp gestuurd. Er zijn hulpverleners uit Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Griekenland en Polen... Groot-Brittannië en Australië hebben miljoenen euro toegezegd... en Rusland heeft een noodhospitaal ingevlogen. De Franse president Macron brengt vandaag een bezoek aan Beirut. Slimme verkeerslichten voor fietsers blijken vrij eenvoudig om de tuin te leiden. Beveiligingsonderzoekers wisten de app die fietsers op hun telefoon kunnen zetten... om stoplichten te waarschuwen dat ze eraan komen, te manipuleren. Zo konden ze het licht op groen zetten terwijl er helemaal geen fietser aankwam... In Nederland worden binnenkort zo'n 1200 kruispunten voorzien van internetstoplichten... die het verkeer slimmer kunnen regelen. In India is de afgelopen dag een record aantal mensen overleden aan het coronavirus. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat meer dan 900 mensen aan covid-19 zijn gestorven. In de afgelopen maand zijn in India volgens de officiële cijfers 20.000 mensen overleden door corona... Dat is de helft van het totale aantal coronadoden dat inmiddels is gevallen in het land. Het weer, zonnig en warm, er staat weinig wind... en de temperatuur stijgt naar tropische waarden van 30 tot 34 graden. Ook vanavond blijft het lang zwol, morgen nog iets warmer... en ook dan schijnt de zon volop. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Dit is 7 FM Nog niet wachten. bent. Goedemorgen dan voor donderdag 6 augustus en een bijzondere dag voor ZFM, want de burgemeester komt vandaag twee keer langs. Eerst vanmiddag om twee uur in het programma lunchroom en dan vanavond bij Jaap in Alternative FM. We Hebben genoeg te doen vanochtend. Jaap, uh, Jaap die belt straks zelf nog even in. Jelmer met het nieuws, interview met Melinda Cherbs, En Colin van Tino. Heel veel in dit ochtendprogramma. Ik ben er tot 12 uur en mijn naam is Walter Sans en veel plezier vandaag. een plaat die je vaak meer gehoord. En daarvoor hoorde je de Cranberries als opening. En waarom nou de Cranberries? Ze hebben een 1 biljoen views op YouTube. Dat is een 1 met 9 En Dat is een klein select groepje op YouTube. En dat werd gevierd. En uh, ja, daarom even de Cranberries. Goed, we gaan lekker door met muziek. Duitse muziek. Lila Wolken van Yasha. En uh, hoe warm is het? Wie veel graad we? 30 graden, ik keel mijn kop van vensterglas. Op de tijdloeken knop we leven immer sneller. Zu hart wir treffen die Freunde und vergessen unser Tag wollen. Kein Stress, kein Druck. Neben Zug noch ein Schluck vom Tintonico.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 Lass ik schlafen, kom, wie heben maar Kannst du ook niet schlafen? maak het aan Was die weer Feline. En uh, ja, Verline doet het niet alleen. Die doet het uh, samen met Lisa Soraya en Jure Melking. En ze heet helemaal niet Feline, ze heet Sofia Platenkamp. Ja, heb ik allemaal van betrouwbare bronnen. Dus Jaap Koper, die weet het allemaal. En ik kreeg meteen een bericht van hem. Zo zit het in elkaar. Goed, afgelopen vrijdag hoor ik een uh, vrolijk muziekje. Of afgelopen maandag. Van Muziek Bado bij, uh, bij Jaap Vunnekutter. En daar is een hele leuke Remix van. Dus die draaien we hier bij ZFM in de ochtend, waar het 20 over 10 is. Brigitte Bardot met La Madraque. Sur la plage abandonée, coquillages et crustacés, qui l'eut cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a arrange les vacances des valises en kartons. En c'est triste quand on pense à la saison. Du soleil et des chansons. Ik ben een d'être tout de Met Lama in een Antis remix. En het origineel hoor je dan bij uh, Jabvunnekotten. Goed, um, veel oude en nieuwe muziek hier in dit programma. En er is een gloednieuwe. En die is van Butje Banton samen met Pharrell Williams. En die is zo goed. Laat het meteen maar horen. Mijn I, I thought that you were mine. And your fun. I know your way, set the pace on down Pop me up your body when the band mantle come You know where you set off, so close up if you take up Stand up and facing down by the road Thousands of friends, enough to them plenty Step out and step off in a four a bendy I need that girl Tell me, have you seen that girl? Girl, you know me? Love care empty Wonder who sent me the boat and my house Go straight to young factory I need that girl Tell me, have you seen that girl? Alright, right Good girls have a very bad habit I mean. We don't see deal with that probably. Old thing in the left out with an extortion. Friends only the can polish and toast. Photo show pretty fly girl shank a My girl, you know, pretty like mouse. Lunch in Malta, tea on the coast. Vegan meals and no bad brows. You're just only in a the finest clothes. I really love your style. Girls and friends in outfits, them playing disco, dance the party. My hand, your zodiac sound was fun. would twist the line, terrify in my eyes. Convince me that you're the one. So you might as well. Why in your body? Look it in your body? Why in your body? Who in your body? Who in your body? in your body? Who in your body? Who in your body? in your body? Who your body? in your body? Move your body. Girls friends enough, then them playing just about and step out in a four I need that girl, tell me I see that girl. Girl, you know me enough, yeah, empty wonder my house, girl factory. I Vaker je me hoort, hoe beter die wordt. Het nieuwe Buje Banton samen met Varel Williams. Sherry Pai, ja, dan is het bijna half elf. Doe we even rustig aan. En dan ga ik eens even kijken of ik uh, Jelma te pakken krijg. Met het laatste nieuws hier uit Zandvoort. En dat doen we dan na James Brown. Hier is hij met Sunny. Sunny. Yesterday my life. Was filled with the rain, oh baby. Sunny, you smiled at me and really ease the pain. It's magic. <laughs> Dark days are done and bright days are here. My sunny one. So true one so true. Hier is een keer een hele andere uitvoering. James Brown, Sunny en het zonnetje in huis bij ZFM hangt al. Hier is hij, Jelmer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. <laughs> <Nee>. Dankjewel. <laughs> het, is, uh, het is half elf en uh, hier ben je met het nieuws. En het belangrijkste nieuws is natuurlijk dat vanmiddag de burgemeester bij uh, Lunchroom komt. Ja, dat is natuurlijk uh, het nieuws van de dag. Ja. Um, uh, ja. we gaan het ook veel hebben in mijn nieuwsoverzicht zometeen... ...inderdaad over de komende dagen. Ja. Dus uh, laat ik maar meteen beginnen. Ja, uh, vanwege het warme weer van wat de veiligheidsregio Kennemerland... ...de komende dagen opnieuw veel drukte aan de stranden... ...maar ook in natuurgebieden en bij andere trekprijsters in onze regio... ...houdt er dus rekening mee dat de gemeenten en de politie... ...bij grote drukte of vol, volle parkeerterreinen de toegangswegen kunnen afsluiten. Uh, de veiligheidsregio wil dit graag volhouden en spreekt bezoekers aan... Op de eigen verantwoordelijkheid. Iedereen blijft van harte welkom aan de kust van de regio en op andere plekken waar voor koeling wordt gezocht. Maar de oproep blijft, doe dit verstandig en sociaal. Uh, enkele tips: plan je heen en terugreis zorgvuldig, check vooraf de drukte op de weg bij de ANWB, in de trein bij de NS. En uh, ook de dienstregeling van de bussen is handig om in de gaten te houden. Want hier zou ook nog wel eens uh, een en ander kunnen veranderen, natuurlijk uh, qua drukte. Uh, kom bij voorkeur met de fiets of uh, scooter. Neem voor onderweg voldoende eten en vooral drinken mee. Uh, volg ter plaatse de instructies van de verkeersregelaars op. En als het ergens te druk is, ga dan naar een andere plek voor een luidte oproep. Uh, en om daar dan van het weer alsnog te genieten. Uh, uh, de basisregels zijn natuurlijk nog steeds van kracht. Blijf thuis bij klachten. Houd anderhalve meter afstand. En wa was zo vaak mogelijk je handen. Ja. Uh, voor het actuele nieuws... Uh, uh, ...rondom deze drukke dagen die Zandvoort weer te wachten staat... Uh, ...luister je natuurlijk naar deze zender, ZFM Zandvoort. Ja. En okay. uh, vanmiddag inderdaad, zoals we al zeiden... ...is uh, burgemeester David Monenburg te gast in ZFM Lunchroom in het tweede uur. Uh, tussen twee en drie uh, uh, gaan wij met hem in gesprek over de coronacrisis... ...de drukte van de komende dagen en eventuele maatregelen. Um, het Rode Kruis roept op om extra goed op elkaar te letten... ...tijdens de komende warme dagen... De verwachting is dat we te maken krijgen met een hittegolf die mogelijk wel 7 tot 9 dagen kan aanhouden. Uh, en van een hittegolf is sprake bij al 5 dagen aan boven de 25 graden. Dus dit is uh, zeg maar wel een extreme. Ja. Uh, met temperaturen oplopen tot wel 35 graden. Het Rode Kruis verwijst naar een nog lopend onderzoek van Heijn Danen, hoogleraar inspanningsfysiologie aan de uh, Universiteit Amsterdam. Uh, en hij komt hierin tot de conclusie dat als de omgevingstemperatuur stijgt ook het aantal mensen met gezondheidsklachten dat zich meldt bij de spoedeisende hulp toeneemt. En uh, dit analyseerde hij samen met Veiligheid.nl uh, aan de hand van weerdaad van het KNMI en twee academische ziekenhuizen. Uh, donderdag en de dagen daarna is het Nationaal Hitteplan van Kracht. En mensen krijgen het advies om onder meer goed te drinken, de schaduw op te zoeken en zich niet te veel in te spannen. En ook naar anderen om te kijken. Ja. Ja. Um, ja, en, dan nog en, even iets. Jelmer, ik, ja? ik kijk ondertussen even bij NH bij de, bij de files. En uh, ja, ze komen er weer aan hoor. Er staat 3,8 kilometer inmiddels tussen Heemstede en Zandvoort. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou dat uh, blijf ik in de gaten houden. Ja. Ik ben Benieuwd hoeveel het vanmiddag is. Okay. Hm. <laughs> um, dan nog even iets uh, voor de dienstregeling van de treinen. Uh, want de ns laat treinen de komende stranddagen geen extra treinen rechtstreeks van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Uh, ook dan gaan twee treinen per uur direct naar het strand, net zoals vorig weekend. Uh, als reizigers via Haarlem rijden kunnen ze daar overstappen op vier treinen per uur die naar Zandvoort uh, gaan. Uh, die vier zomertreinen worden s'avonds tot elf uur ingezet. Uh, afgelopen vrijdag waren de rechtstreek, rechtstreekse treinen van Amsterdam Centraal naar Zandvoort AC het drukst bezet. Dit leidde tot overvolle perrons op het station van Zandvoort. Uh, dus vooral de directe trein tussen Amsterdam en Zandvoort is druk. En er zijn dus wel nog extra treinen uh, vanuit Haarlem. Mm -hmm. uh, busvervoerder Connection liet eerder deze week weten dat er in ieder geval komende weken meer bussen gaan rijden tussen Haarlem en Zandvoort. Uh, dit nadat de busmaatschappij was overrompeld door het aantal passagiers afgelopen vrijdag natuurlijk. Ja. Uh, de gemeente Zandvoort heeft naar aanleiding van die dag besloten op de eerder op de dag verkeersregelaars in te zetten. Dus komend weekend, inclusief vandaag... is er extra controle op de toegangswegen uh, voor de auto dus ook. Uh, dan nog als laatste even helemaal... Uh, als je toch in het dorp bent toevallig... Mm -hmm. zijn er uh, op het Gashuisplein sinds dinsdag... Uh, voorzien van nostalgische foto's. Ja, dat um, ja. Het ligt helemaal in de lijn om van... Uh, om van het wat achtergelegen plein, uh, achterafgelegen plein moet ik zeggen, ja, een cultureel weten. plein te maken. Uh, de start van optredens op het nieuwe podium was afgelopen zondag al. En nu is dus ook uh, op deze manier met nostalgische foto's een uh, aankleding gedaan. Uh, Hilly Jansen van het Zandvoort Museum heeft van het innovatiefonds van Zandvoort de ruimte gekregen om dit initiatief te financieren. Uh, aan acht lantaarnenpalen hangen nu een paneel met een iconische foto... wat het plein uh, nog even wat gezelliger en sfeervoller maakt. En een uitstraling geeft de, die zij graag het gasthuisplein uh, de komende tijd willen geven. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk tot zover het uh, zomerse nieuws over Ja, overzicht. dat heb je heel snel gedaan en heel veel nieuws. En er is nog één klein dingetje. Ik, ik zag een berichtje dat uh, de veiligheidsregio... Uh, ook aangegeven, dus bijna bij de voorzitter Marianne, dat uh, er meer beboet gaat worden. Dat ze strenger zullen zijn dit weekend. Dus, dat klopt uh, inderdaad. Ze gaan weer uh, streng controleren, want natuurlijk als je regels hebt, moet je die ook handhaven. En dat gaan ze nu uh, ja, maar ook weer strenger nu ook doen. Daadwerkelijk beboet, uh, hoor ik. Tenminste, dat ja, ja. ja. Nou, we zullen het vanmiddag met maar... de burgemeester er ook over hebben. Dus, uh... en mocht de minister een vraag hebben aan de burgemeester, dat kan natuurlijk op de ZFM Facebookpagina staan berichten over de aankondiging van vanmiddag. En op de Instagram van ZFM. Ja. En dan kun je gewoon een opmerking achterlaten. En dan proberen we die mee te nemen in een het, uh, gesprek. Of natuurlijk een appje sturen naar de studio. Dat kan. <laughs> dat kan natuurlijk ook. Maar uh, ja, dat, uh, dat kan. Goed. Uh, <laughs> jammer, ik, uh, ik zie je vanmiddag en uh, heel veel ja, bedankt. En ik vanmiddag. ga de nieuwe Billie Eilish draaien. My Future. Oh, oké. Okay. Ja. Dan uh, zet ik hem uit. Nee, grapje. <laughs> <laughs> tot vanmiddag. Doei. I Doei. Seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You would check your complexion to find your reflection. Supposedly I'm lonely now No, I'm supposed to be unhappy without someone Is De nieuwe Billy Eilish. En uh, waar we allemaal natuurlijk over had... was inderdaad dat appen naar de studio. En dat kan uh, op het studio nummer 023 573 0393. Dus dat ging heel snel. Maar dat is het algemene nummer van ZFM. En onze technische jongens die hebben het gewoon voor elkaar gekregen. Omdat je gewoon op een 023 nummer kunt appen. Dus dat is 023 573 0393. Mocht je een vraag aan de burgemeester hebben... en dan proberen we die bij hem onder de aandacht te brengen vanmiddag. Gaan wij door met muziek. Dit is John Lee Hooker en zometeen na John Lee Hooker heb, uh, zend ik een gesprek uit wat, uh, wat Jaap had met Marlene Sherps over het uh, vernielen van haar beelden. Tot zometeen na John Lee Hooker. Jullie samen met Santana, de healer van een tijdje geleden alweer. En uh, ja, blijft goed. Goed, uh, ja, je weet het ongetwijfeld, uh, de beelden van Marlene Scherfst die op de boulevard staan, die zijn, uh, zijn weer vernield. En uh, ja, dat is verschrikkelijk. En, en Jaap die, uh, die sprak uh, met Marlene en uh, ik heb het in twee gedeeltes met een muziekje ertussen. En dat ga ik nu voor je afspelen. Dus schakelen over naar Jaap kopen. Hier is hij. Ook een muzikant, maar minder goed nieuws. Men... Buiten dat, ze is ook nog beeldhouster, is Marlene Sjerps. Uh, goedemorgen Marlene, want uh, ik denk dat jij ook wel betere tijden hebt uh, gekend. Hoi, uh, goedemorgen Jaap. Ja. Ja. Uh, wat zou ik zeggen? Het ja. trieste gebeurtenis weer. Ja, ja ik, ik las het uh, vanmorgen op uh, de sociale media. Uh, gisteren heb je dat uh, geplaatst. Uh, er zijn weer beelden aan de boulevard... Ja, beschadigd, uh, ik zou bijna zeggen vernield. Ik weet niet hoe je, de, hoe je, de, hoe je erover nadenkt en, uh, over de, en erover in zit, ik weet het niet. Uh, nou, vernield natuurlijk gewoon. Hm? Het, uh, deze keer is het Xi, uh, uh, dat staat in de boulevard Paulus Loods. Of dit de hoogste van de reddingslegade, of de het, het nee, van uh, hoe heet het? Uh, de zeilbootvereniging, uit ja. mijn hoofd. En er uh, is iemand aan de is een mooie dame, een heel klein beeldje. Dat is verwijs over de horizon. En er is iemand aan de arm gehangen met het gevolg dat ze goed als in tweeën lag. Ik heb uh, het bovenste deel maar verwijderd gisteravond. Mm -hmm. om, uh, meegenomen. Dat was nog maar een kleine handeling. Om uh, te voorkomen dat, dat ze ook nog uh, meegenomen zou worden gestolen. Uh, ja, het is mijn derde beeld daar. Het, uh, ja, ik ben. Uh, ik ben. Uh, gedaan, deze manier. Ja, ja ik uh, wil het best geloven, uh, Want wat, uh, wat zijn dat, die beelden? Uh, los in van dat ze dus gewoon daar neer zijn, zijn gezet. Wat zijn beelden voor jou? Ja, dat uh, stuk voor stuk uh, vertegenwoordigt een stuk van mijn leven. Uh -huh. Wat daar aan de boulevard staat, is gewoon mijn levensstraal. Alles wat, uh, wat ik ben, en waar ik hier sta. Ja. Er wordt gewoon uh, langzaam gesloopt. Ja, uh, is het ook zo dat je daarmee iets wil zeggen met wat je uh, creëert aan beelden? Nou ja, het, uh, het, algemene, het algemene onderwerp is dat het, uh, de mensen alleen staat in het, uh, in het leven, in het ja. Dingen alleen oplossen, dingen goed bedoelen voor zichzelf. dingen vechten, leven ik dus de rode draad. Dus dat is een beetje voor iedereen geld. Er staat daar rij op rij aan die boelderpaard. Met alle verschillende nuances. Ja, en dat wordt gewoon uh, onder de poten weggezaagd, momenteel. Ja, ja um, wat, wat doe je dan? Uh, want ja, uh, het is natuurlijk, je ziet het, je, zie, je, je, je loopt er langs. Het, uh, het, het is natuurlijk met de nodige pijn in je hart natuurlijk. Maar je moet er ook nog iets mee doen, want, want ja, het kan natuurlijk niet zo door blijven gaan, uh, denk ik. Uh, nee, nee, ik heb uh, gisteravond Hilde Jans van de gemeente uh, ingediend, die diende een beetje als curator van die expo in het Boulevard. Mm -hmm. En uh, ja, ze heeft aangegeven dat ze uh, uh, hopelijk vandaag, uh, die we van horen, het is nog kort natuurlijk, uh, intern uh, uh, over uh, zouden gaan hebben met wethouder waarschijnlijk, dan uh, weet ik het allemaal. En dan uh, gaat er beslist worden wat gedaan moet worden, maar uh, ja, ze mij ligt, worden ze allemaal weggehaald. Ja, het lijkt wel alsof de Van Dalen net Dan winnen van degene die, die de kunst creëert, als ik het zo uh, hoor. Ja. ja, misschien ik weet het niet. Het voelt op het begin een beetje heel erg persoonlijk te worden naar mijn gevoel. Ja. Maar ik ga er volgens vanuit dat gewoon uh, coronavandalisme is, uh, jeugd is gewoon verveeld. En ik weet wat we anders te doen hebben en uh, weet ik het. Hmm. Ik durf er uh, ik durf, eerlijk gezegd niet uh, iets anders over te denken. Dat zou nog erg zijn. Ja. Maar gewoon die genielzucht, die genielkrant... die blijkbaar aanwezig is om een faaldeel van de bevolking... Terwijl nou, zoveel mensen, zoveel van genieten. Uh, ja. Ik begrijp er niks van ja, Nee, helemaal niet. Vibe. and the boys just the girls with the girls in the hair while they shout to men who just sit way over there and the songs they like get a lot of each one better than before and you're singing the songs thinking this is the life and you wake up in the morning and your head just the stars where But it's home to four Bye. Want je zegt het al, Die beelden, die trekken ook nog wel de nodige bekijks, Er worden foto's gemaakt en die worden ook nog eens gedeeld. Ja, ja, ja inderdaad. Ze gaan de wereld, de hele wereld over. Uh, uh, de mooiste foto's komen voorbij. Beelden tegen de zo prachtig tegen de zonsondergang aan Ja. Uh, ja uh, ik hoor wel mensen. Bijna alleen maar mensen die het gewoon fantastisch en prachtig vinden. En ja, het, uh, weet je, de gemeente Zandvoort, ze zijn bedoeld, het is dat die ongevraag van Paulus binnenkort geherstructureerd wordt. Mm -hmm. De gemeente probeert het tot, tot die tijd een beetje op te kleuren met een aantal mooie dingen. Yeah. En dat schijnt gewoon niet te kunnen, niet te mogen. Ik weet, ik weet echt niet wat het is, wat, wat iemand bezielt om dit te doen. Uh, ja, yeah. ik zou er, helemaal, ik er voorbij van. Ja. Yeah. Echt hierbij. Ja, ik, ik kan me er alles bij voorstellen. Um, ik, ik kan alleen maar zeggen, ja, uh, wat, wat, uh, wat nu... Ik, ik, ik zou bijna zeggen, uh, ja... Ja, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik, ik sta ook even gewoon stil. Zelfs de interviewer uh, wordt uh, de mond gesnoerd, uh, zowat. Ja. ja, ik ga straks uh, een telefonische afspraak maken met de politie... om hier weer aangifte van te doen. Mm -hmm. en, uh, ja, het zal in ieder geval gerepareerd worden, waarschijnlijk. Uh, kun je, ja, de gemeente is hiervoor verzekerd. Mm -hmm. Maar uh, je begrijpt, ja, dit kan gewoon niet zo doorgaan natuurlijk. Straks zijn ze al achter naar de Filistijnen. Ja. En het uh, is dus mijn, dus mijn levenskapitaal in dus de staat. Ja. Uh, uh, die hebt zit erin. Ja. Want, uh, nog even ook daarover van, er zit veel uren in om zoiets te maken. Toch? Zeg je, sorry? Er, er zitten heel veel uren werk in, in om zo'n beeld te ja, vervaardigen, ja, toch? Ja, ja, ja. Uh, Gemiddeld staat voor zo'n beeld zo'n 4 à 5 maanden werk, 40 uur per week. Ja. Maanden, 30 à 40 uur per week, dus uh, tel maar uit. Ja. Het, uh, tegen een normaal uurloon, dus zijn ze echt onbetaalbaar. Ja. Uh, die ruimte waar je ze maakt, dat, dat, uh, is dat ook een prettige plek om uh, te werken? Want ik neem, neem aan dat je toch ook gewoon bezig blijft om beelden te maken, of niet? Uh, zoveel mogelijk ja. Het is ja. Uh, een beetje moeilijk uh, deze tijd om aan mondkapjes te komen, goede ja. mondkapjes. Ja. Die zijn nogal prijzig, want die heb ik wel nodig. Maar ik heb longhemdjes in, dus ik kan ja. stof naar binnen kwijt. Uh, ja, ik ben gewoon bezig natuurlijk. Ik geef les, ik uh, maak beelden zoveel dus mogelijk als ik kan. En, uh, uh, op een hele prettige plek. Ja, ik heb een heel fijn atelier met een mooie tuin erbij. Dus dat is goed werk. Hm. Dus, uh, ja. uh, is dat ook nog iets wat je nog, dan nog een beetje op de been houdt? Uh, nou, nou, zo werkt het niet helemaal voor mij. Uh, uh, ja, nee, ja. Uh, het is belangrijk dat je door kan blijven maken, ik dingen ik kan blijven maken. Maar goed, als ze even makkelijk worden vernietigd als je ze maakt, dan is het horloge gauw vanaf natuurlijk. Ja, nee, dat, dat begrijp ik. Uh, je, het liefst wil je natuurlijk uh, dat uh, je beelden uh, gewoon door iedereen uh, kan worden gezien. Dan dat is eigenlijk ook ja. wat, uh, wat je ermee uh, wil bereiken, toch? Ja, nou ja, het zijn hele fragiele beelden natuurlijk. Mm. Ik, ik weet niet, ik denk misschien. Uh, Misschien doet dat de agressie op bij mensen. Uh, ik ben transgender. Misschien dat agressie op bij mm. mensen. Mm -hmm. ik, ik weet het niet, maar het is een vorm van agressie, absoluut. Uh, of of uh, losbandigheid. Ik, het gaat om mensen waar voor mij een steekje los is. Mm. Ik hoop uh, echt uh, dat ze een keer opgespoord worden en geholpen. Een jaartje tbs of zo. Yeah. Ja, of dat... Goed Marlene. Uh, dank even voor je toelichting hierop. Ja, graag uh, Jaap, dat het niet nodig was. Ja, en dat was uh, Jaap Koper in gesprek met Marlene Scherf over de vernielde beelden op de boulevard. Ja. Goed, bijna elf uur. Ik ben nog een uurtje bij je. Zometeen na elf, in drie platen naar elf, komt Jaap ook even in de uitzending. En dan vertelt hij alles over de bijzondere uit, uh, uitzending van Alternative FM vanavond. Want ook daar is de burgemeester... Uh, Aanwezig. En ze hebben een doelstelling om zo min mogelijk luisteraars over te houden. Daarover straks meer, dat hoor je allemaal rond drie platen naar elf. En, en dan hebben we nog een column van Tino, dus genoeg in de tweede uur. En ik hoor je graag straks naar het journaal.